Werknemers in het onderwijs leggen dinsdag 6 maart opnieuw het werk neer. De onderwijsvakbonden protesteren daarmee tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Het kabinet wil 300 miljoen euro bezuinigen op onderwijs voor leerlingen die speciale zorg nodig hebben. 5000 leraren en speciale begeleiders verliezen daardoor hun baan. Vorige maand werd ook al gestaakt in het onderwijs. Duizenden leraren protesteerden toen tegen de 1040 uren norm. Artsenfederatie KNMG is tegen de mobiele teams van de Vereniging voor een vrijwillig levenseinde die vanaf volgende maand patiënten willen helpen om hun leven te beëindigen. De Vereniging wil mensen helpen die voldoen aan de criteria van de euthanasiewet, maar die geen medewerking krijgen van hun arts. De Artsenfederatie vindt dat euthanasie thuishoort in de reguliere arts-patiëntrelatie. De mobiele teams kennen de patiënt en zijn ziektegeschiedenis onvoldoende, zegt KNMG. Als er een elfstedentocht komt, dan gaat Defensie helpen. De luchtmacht, landmacht, de marine en de marechaussee gaan assisteren als de Friese autoriteiten daarom vragen. Om het ijs sneller te laten aangroeien, is in Friesland het vaarverbod uitgebreid. Ook politiek Den Haag houdt zich bezig met de mogelijkheid van een elfstedentocht. Als hij doorgaat, gaat CDA-fractievoorzitter van Haarsma Buma hem rijden. Hij is ingelood. Minder geluk heeft Kamerlid Monash van de PvdA. Hij is 25 jaar lid van de vereniging, maar is dit jaar uitgelood. De NS rijdt tot en met vrijdag met een aangepaste dienstregeling. Dat betekent dat er de hele week minder intercities zullen rijden. De NS heeft problemen vanwege het winterweer. De aangepaste dienstregeling is bedoeld om de vertragingen binnen de perken te houden. Minister Verhagen gaat NETCAR geen staatssteun geven. Het risico bestaat dat het bedrijf alsnog failliet gaat en dan is het belastinggeld weg, zegt hij. Verhagen gaat wel op zoek naar overnamekandidaten voor NETCAR... die de fabriek met het personeel voor het symbolische bedrag van 1 euro mogen overnemen. Mitsubishi maakte vanmorgen bekend dat de fabriek in Born wordt gesloten. Het weer in het noordwesten neemt de bewolking toe en er kan wat sneeuw vallen. Vannacht min 8 tot min 15, lokaal min 20. Morgen bewolkt in het noorden soms wat sneeuw bij min 5. Dit was het. Dit is René Passet van de AMB. Het aantal files neemt alweer voorzichtig af... Ik noem de files in de Randstad van 4 kilometer en langer. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij de afgrip Bunschoten 5 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidsendam en Hoogmade 8. En richting Den Haag bij Zoeterwouderijndijk Rijndijk 4 kilometer. De A9 Diemen naar Alkmaar tussen Oudekerk aan de Amstel en Knoop het Raasdorp. 10 kilometer. Op de A10 tussen de afrit Eimuiden en Knoppen, de nieuwe meer 4 kilometer. Dus dat is de A10 West. De A15, Gorkum-Rotterdam. Bij Papendrecht 5. De A20, Hoek van Holland naar Gouda. Bij plein 4 kilometer. En richting Hoek van Holland zat er ook file. Bij Nieuwekerk aan de IJssel 4. Op de A27, Utrecht-Almere. Bij Beeldhoven 5 kilometer. En van Utrecht naar Breda. Ook op de A27 voor de brug bij Gorkum 5 kilometer. Verder is de N232 dicht, weg Haarlem-Amstelveen. De afsluiting is in beide richtingen tussen de A205 en Zwanenburg. Tot zover de verkeersinformatie.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 is sanatoen.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 Een van hun grootste hits in de jaren negentig. Zo ongeveer. Daarombij is een nummer wat geschreven is door La Tour, Chris Latoude. Nee, dit is niet die Carlos Santana hoor. Het is een andere gitaarvirtuoos. Hij heeft de Parisians Walkways. Het is een Blues legende. Maakt het een beetje spannend hè? Huh? Dit is Gary Moore. Mm -hmm. I remember Tennis For the night Jobs and easy. Sam and Michelle and old porcelain Why? I recall that you were mine. Those you did Get the photographs Those summer days spent outside cold Van de ene live artiest naar de andere, dat is niet zo moeilijk in een programma muziek Gary Moore over naar Joe Cocker. U weet het wel, op Radio 2 hebben ze iedere dag een, een dagtop 5 met bepaalde ideeën erachter. Het langste nummer, of het langste intro, of de stilte in de plaat. Nou, dit zouden de nummers kunnen zijn van langste nummers. Dan net ruim 6 minuten, nu bijna 7 minuten. I don't stand out And I'm sure your heart Doesn't beat for Sing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 En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 I've missed all You're my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 I have found you.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 Snap